2 uur. Dit is Radio 1. Renze Klamer en Jeroen Snel. AZ-trainer Gertjan Verbeek is onze zomergast. Van hem willen we onder andere weten hoe zijn club met homo's omgaat. En ethicus Guy van Tiel over de dood van een verstandelijke gehandicapte vrouw die door haar verzorgenden onbedoeld werd doodgedrukt. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Niet te horen? Ja, nu ben ik wel te horen. Ik begin gewoon even opnieuw. De luchthaven in de Keniaanse hoofdstad Nairobi gaat vanmiddag weer deels open. De binnenlandse vluchten en het internationale vrachtverkeer kunnen dan worden hervat. De luchthaven werd vanochtend gesloten vanwege een grote brand in het hoofdgebouw. Daarbij zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De luchthaven van Nairobi is de drukste van oostelijk Afrika. De Nederlandse bloemensector importeert via de luchthaven veel bloemen. Nu het vliegveld in Nairobi weer open gaat, lijken de financiële gevolgen voor de bloemensector mee te vallen. De syrische regeringsleger heeft zeker 60 rebellen gedood die in de buurt van de hoofdstad Damascus in een hinderlaag waren gelokt. Dat melden zowel activisten als het syrische staatspersbureau. Volgens Sana zijn er tientallen doden waaronder ook buitenlanders. Een activist zegt dat het leger een geheime weg had ontdekt die de rebellen vaak gebruiken. Het syrische leger is de laatste maanden rondom Damascus bezig aan een offensief tegen de opstandelingen die lijden daarbij grote verliezen. Ruim 15 procent van de jongeren van 2 tot en met 25 jaar is te zwaar. 3 procent heeft zelfs ernstig overgewicht. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij jongeren die opgroeien met weinig geld... komt overgewicht vaker voor Paul Rozenmuller van het convenant Gezond Gewicht. Nu zie je eigenlijk een soort stabilisering uh, op een te hoog niveau. 15 van de jeugd, ja, dat is 1, de 1 op de 7 jongeren uh, met overgewicht... met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid, voor hun leerprestaties... ook voor hun zelfvertrouwen. Hè. Jongeren die te zwaar zijn worden vaker gepest. Dus er zitten heel veel consequenties aan. Maar toch zijn jongeren positief over hun eigen gezondheid. 93 beoordeelt zijn gezondheid als goed of zeer goed. De internationale diplomatieke pogingen om de crisis in Egypte op te lossen zijn mislukt, zegt de Egyptische interim-president Mansour. Hij stelt de moslimbroederschap volledig verantwoordelijk voor het falen van de besprekingen. De interimregering verklaart dat de bemiddelingspoging, die anderhalve week geleden begon, vandaag is beëindigd. Egypte kreeg in de periode bezoek van hoge diplomaten en politici uit de Verenigde Staten, de Europese Unie, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Minister Timmermans is nu in Cairo en hij sprak met de minister van Buitenlandse Zaken, de premier en de president. De reclamecodecommissie blijft ook in hoger beroep bij zijn oordeel dat de reclames van datingwebsite Second Love niet in strijd zijn met het maatschappelijk fatsoen. Second Love is een datingsite voor mensen die willen vreemd gaan. De SGP-jongeren vinden dat in strijd met de goede zeden en dienden een klacht in bij de reclamecodecommissie. Voorzitter Kranendonk van SGP-jongeren. Je rekent er ergens op, maar je bent toch weer teleurgesteld. Zeker als je ook de motivering ziet. Dat ontrouw, oproepen tot ontrouw in ieder geval tegenwoordig... binnen de grenzen van het maatschappelijk fatsoen valt. Ja, dat vind ik zeer teleurstellend. Kanadonk weet nog niet of de SGP-jongeren in beroep gaan tegen de uitspraak. Het weer dan nog, bewolkt en regenachtig. En er kan veel regen vallen, en dan vooral in het oosten. In het nee. oosten kan het ook onweren. Morgen weer droog, meer zon, dagen daarna af en toe een bui. En de temperatuur blijft net boven de 20 graden. De situatie op de weg die horen van Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A2 vanuit België naar Maastricht. Voor Maastricht vier kilometer. En in Zeeland is de N62 Ter terneuzen nog steeds in beide richtingen dicht bij Serenhoek. Dat komt door een brand in, in, de weg, in de buurt van de weg. Daardoor ook is de wester tunnel in beide richtingen dicht. Omrijden kan via Antwerpen. Wij gaan zo meteen verder met dit is de dag. Blijf luisteren.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 Op HollandTour.nl beleef je het ideale dagje uit en het gezelligste weekendje weg. Ga naar HollandTour.nl. Door schrijf je met OE. Willem, de ouders van Christian Christian uit de ballenbak halen? Christian vraagt de andere kinderen toegangsgeld en dat is niet toegestaan.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Rens Klamer en Jeroen Snel. Goedemiddag en welkom bij Dit is de Dag. Vorig seizoen won trainer Gert-Jan Verbeek met aanzet De Beker. Maar dit seizoen lijkt de motor van de Alkmaarers nog niet helemaal op gang gekomen. En in oktober is hier de weer de kleurrijke lijst. Hierop staan 101 kleurrijke types. Niet alleen letterlijk Nederlanders van alle kleuren, toch? Raja Valkata... Ja, klopt. Het is een heel breed palet. Wie is er schuldig aan de dood van de verstandelijk beperkte vrouw... die door haar verzorgde onbedoeld werd doodgedrukt? We praten erover met ethicus Guilene van Tiel. En uw mening horen we graag via Twitter met hashtag DIDD... of via onze website ditistedag.nu. Ja, Raja Velgata, jij maakt de kleurrijke lijst. Ja, en dat klinkt heel interessant, maar wat is het nou precies? <laughs> het is ook heel interessant. Ja, wat is het? Is het is eigenlijk het antwoord op alle lijsten in Nederland. Uh, ik uh, heb mij in 2009 verwonderd over uh, de machtigste vrouwenlijst van uh, het tijdschrift Opzij. Mm -hmm. En uh, ik, ik vond dat niet een uh, realistische weerspiegeling van de samenleving. En ik bedacht uh, dat ik eigenlijk zelf een lijst wilde samenstellen van vrouwen die ik uh, ken, al dan niet persoonlijk, maar ook vanuit mijn werk... uit de journalistiek, om een eigen vrouwenlijst te samenstellen. En nou, dat wat, heb ik gedaan. Wat is er mis die... met die lijst van opzij? Helemaal niks. Ja, je nee. zegt, hij is niet realistisch. Nou, hij is niet realistisch in die zin dat het, het, is, uh, het gaat over macht. En dan, uh, invloed. En invloed, ja. En uh, ik vind dat als je op een bepaalde manier... Uh, met een bepaalde bril naar de samenleving kijkt. dan kun je op verschillende manieren naar de samenleving kijken. Die lijst van opzij. Uh, die heeft ons geïnspireerd. Er is helemaal niets mis met die lijst. Alleen... Wat, wat is het dan precies bij jouw lijst? Want het is dan de kleurrijk. Maar ja. is dan het criterium dat je kleurrijk moet zijn? En wat is dat dan? Ja, nou we kijken wel als redactie. extra naar iemands achtergrond. En uh, dat kan. Uh, ...een biculturele achtergrond zijn. Dat is voor ons een extra factor om te kijken... ...in hoeverre heb jij met jouw werk en met jouw persoonlijkheid... ...invloed uh, in het werkgebied waar jij uh, mee bezig bent. Dus Marokkaanse Nederlander, Turkse Nederlander? Ja, ja, en dat is niet per, per definitie. Jij verwonderde je net aan het begin van de uitzending over... Hey, ...dit is eigenlijk helemaal geen allogtonenlijst. Want ja, ik had ja. het wel verwacht. En we hebben bewust voor het uh, woord kleurrijk gekozen... ...omdat dat heel breed is. En daar kunnen veel mensen op staan. Ja, maar heel breed is ook een beetje vaag. Maak ik, maak ik bijvoorbeeld kans... Ja. Uh, ja, iedereen, iedereen maakt in die nee. zin kans. Waarom maakt mensen kans? Wil je dat even ja, ja, Ik ben zo dat nou, Nederlandse maar kan. Nou weet je, het interessante is aan de definitie kleurrijk... dat je als redactie gaat kijken naar hè, wie is er kleurrijk en wie niet. En wij geven mensen wel een podium en een kans om in de schijnwerpers te staan. Maar jij zegt kleurrijk is dan dat je, dat je invloed hebt op je werkomgeving... maar ook vanuit een bijvoorbeeld een biculturele achtergrond. Mm -hmm. Nou maak ik nul kans. Ja, maar we hebben ook mensen als... Ans Marcus en Arie uh, Boomslaat uh, op, uh, op de lijst staan... die met hun persoonlijkheid en het werk wat zij doen... ook staan voor een kleurrijke en diverse samenleving en voor verbinding. Okay. Als mensen mij vragen waar staat die lijst voor, dan zeg ik echt verbinding. En uh, het is een principelijst, dus hij is niet zo absoluut als de quote... 500 of de op zijn machtigste vrouwenlijst. Mm -hmm. We worden trouwens nu al de kleurrijke quote genoemd, dus dat vind ik wel echt heel tof. Mm. Maar het is een principelijst die geboren is uit het gevoel om iets positiefs te doen in de samenleving die aan het verharden is. En, en hoe is de ranglijst dan precies? Wie, wie, hoe kom je op nummer 1? Nou, de, die ranglijst is dus nogmaals niet absoluut. We hebben hem genummerd omdat het praktisch is. Maar je roept wel een winnaar uit. Nee, ook niet. De kleurrijke prijs roepen we uit aan een man en een vrouw. Maar het is niet dat je daarmee de kleurrijkste man bent of de kleurrijke vrouw. Je bent uh, beter met de lijst en die komt dan in oktober uit. Dit is hem, ik heb hem hier van vorig jaar. Ja. Het is een heel prachtig boekje. De inkt die ruikt zelfs lekker. Uh, <laughs> maar je hebt het Daar over uh, verbinding. Hè? Mensen ja. die belangrijk zijn in de samenleving. Maar dan zie ik op 44 Rosanna Kluivert staan. Uh, vrouw van Patrick Kluivert. Moeder en stylisten. Dan denk ik, ja, in hoeverre is zij nou verbindend? Ja. Nou ja, je hebt het nu over de, de modelijst. We hebben in de kleurrijke lijst een aparte bijlage, en dat is de Fashion List. En daar, daarin kijken we naar mensen die, uh, nou ja, uh, of het nou een blogger is, of een, inderdaad een stylist, maar ook een modeontwerper. Het is, uh, de Fashion List is uh, eigenlijk een platform voor al die mensen die niet zo snel. Uh, dan wel in de spotlight staan... dan wel uh, op een positieve manier aandacht krijgen. Oké, okay, maar je zegt Ali Boonsman staat er ook... en die staat heel vaak in de spotlight... maar bijvoorbeeld Ali B is weer nergens te vinden. Nee, maar omdat Ali B dan weer een voorhand liggend uh, iemand zou zijn. Daarmee bagatelliseren we niet iemands werk. Of uh, juist een voorbeeld, want hij is toch juist... Ja, maar, maar cultuur, dat voorbeeld is die al per burgers. definitie. Hè? En uh, het is niet zo dat wij een heel politiek correct lijstje zijn... van alle mensen zoals Ali B of Najib Amhali... en mensen zoals Rosanna Kluiver doen we dan maar niet. Omdat dat dan niet zou passen volgens een bepaald hokje of norm. Wij geloven juist om een podium te bieden aan mensen waar je niet zo snel van verwacht... en uh, die een voorbeeld zijn uh, voor, voor anderen op een andere manier. Dus... Ik, ik probeer het echt te snapen, maar iedereen weet wel van Arie Booms... maar dat hij graag kloven overbrugt. Mm -hmm. Dus waarom staat hij dan wel in het boekje? Nou ja, weet je, ik kom uit Amsterdam-West... Ik ben opgegroeid in Amsterdam-West. Oh, zijn buurvrouw. En, uh, ik ben zijn buurvrouw. Nee, ik ken hem niet persoonlijk in die zin. Uh, Bossel Lommer. En uh, wat ik heel tof vind van Ari... Dat als ik een paar keer heb ik uit mijn raam gekeken de afgelopen jaren... en hij neemt echt de tijd om mensen te woord te staan. Hij is iemand die, als er een uh, Marokkaanse jongen... Op, hey, hey, Ari, Ari, mag ik je wat vragen? En dan is hij druk op weg en dan is hij aan het fietsen... naar een afspraak, uh, ongetwijfeld. Maar dan stopt hij. En dan zie ik hem letterlijk een kwartier tot twintig minuten... Met een, met een moment in gesprek. En dat zie ik weinig mensen doen. Okay. Tenzij er een camera bij is of zo. Tenzij oh, er ja. een camera bij is, inderdaad, ja. vanuit opportunisme. Maar dat ja. is Arie dus niet. En dan nee. heeft hij het niet door dat mensen hem zien. En ik heb dat toevallig gezien. En ik Hup, vind dat echt... Met ik. met Nou, Hup. niet zozeer met Stip. Want hij staat... Uh, vorig jaar stond hij op, uh, op de lijst. En dit jaar staat hij uh, hopelijk op de cover. Omdat hij echt de personificatie is van uh, uh, een verbindende mediaman. Ja. En, en, dat, en... Vind je niet, dat vind je tegenwoordig niet zo vaak. En ons alle maxima. Cordingum ja, die maxima. stond op de eerste kleurrijke vrouwenlijst. En ook ergens op nummer 60, omdat het nummer 1 weer... Maar de voor eerste, op de eerste editie? Eerste editie. En die was in? 2010. Oké, okay, en als je één ja. keer op de lijst staat, dan sta je het volgende jaar er niet meer We op? We gaan elk jaar op zoek naar nieuwe mensen. Oké. Okay. En elk jaar is het een, een echt een search van 10, 11 maanden. Want ik doe het echt niet alleen. Ik heb hem toevallig bedacht, maar ik heb echt een team mensen van... Uh, redacteuren en verslaggevers, uh, goede journalisten... die echt uh, full spirit hebben in de maatschappij. Maar hoe word je dan met elkaar eens? Want als ik, als ik het goed begrijp, want jij wil dan geen hokje maken... dat is ja. wel eens de kritiek die er komt. Je wil gewoon een inspirerende lijst. Uh, maar de, de keuzes zijn toch redelijk subjectief? Want die niet, ja, want wij vinden ja, het ook maar, dit... Ja, maar je, wel, je bent het toch redactie, ook niet allemaal met elkaar eens? Welke redactie is nou tegenwoordig nog objectief? Jullie hadden net een discussie voor aanvang van de, uh, de uitzending... dat jullie uh, het onderwerp over... Uh, er was een onderwerp wat voorbij kwam... En, uh, van ja, dat Second jullie dat, Love dat jullie dat vreemd vonden, dat dat niet in de uitzending... Ja. daar discussiëren ja, jullie over is, tijdens Heb de je een helder criterium over wat je wil, Guilene? Nou ja, ik, zat denken, ik vind het juist wel de kracht van de lijst... dat hij een bepaalde discussie kan oproepen. Hè? Want het, is natuurlijk, het staat niet objectief vast te stellen... wie het meest kleurrijk is. Dat, dat kan nou eenmaal niet. Maar je leert mensen kennen en je denkt... God, wat zou er zo kleurrijk aan zijn? Dus ik kan me ook al voorstellen dat juist bij zo'n lijst... ook wel de kracht is dat het niet helemaal ja. dichtgetimmerd is. Want anders krijg je inderdaad heel veel handtekeningen. Het, het is een heel die, leuk boekje van vorig jaar. En de twintig. Het is, kijk het is echt leuk om dan, er, er dan. doorheen te bladeren. Nou ja, het, is ook ja. gewoon, het is vooral ter inspiratie zeg maar, als het gaat om uh, redacties. Ik heb op redacties gewerkt waarin ik uh, met alle respect... Uh, mijn collega's zag bladeren in de boekjes die ze al jaren gebruiken... en niet echt van hun plek komen om de wijk in te gaan. Uh, het is eigenlijk, maak ik het makkelijk voor zowel de omroepen als het bedrijfsleven... om een kijkje te nemen in de, de samenleving zoals die nu is... Ik heb me heel erg ergerd aan de toon van de afgelopen jaren van het debat als het gaat om verbindingen, het is een heel vies woord, inspireren is een heel vies woord, integratie is een vies woord. We zijn met z'n allen gewoon heel verzuurd aan het raken en de, de kleurrijke lijst is een positief statement in een uh, maatschappelijke context die aan het verharden is. En als je het hebt over, ja maar die, uh, wat heeft die nou uh, gedaan om op, op een lijst te staan? Sorry, we leven in Nederland, we houden van lijstjes, we houden van quota. Als ja. je op de quote 500 staat, dan is het bijna gevaarlijk, want wordt er bij je ingebroken omdat je rijk bent. Nou, De kleurrijke lijst is het meest veilige li uh, lijstje van Nederland. Als je daarop staat, is het gewoon omdat je inspireert... en omdat je een voorbeeld bent voor en, anderen. En wanneer wordt die eerstvolgende kleurrijke prijs uitgereikt? 28 oktober. En, en hoe komt iemand op zo'n lijst terecht? Nou, het mooie van de kleurrijke lijst is dat wij als redactie... onafhankelijk zijn en met allemaal kritische denkers. Uh, door dus je gaat zelf op zoek? We gaan zelf op zoek, maar we gooien het ook open. We gebruiken heel erg social media. En wij geven mensen de kans om anderen voor te, st uh, te stellen... voor de kleurrijke lijst, maar ook voor de prijs. Ja. Dus we gooien, gooien het open. Het is zo, uh, open source. Dus uh, mensen kunnen jou voordragen, mensen kunnen uh, hun buurvrouw voordragen en het komt allemaal bij ons binnen. En wij kijken als redactie naar, nou ja, wie is wie en wat doet diegene om uh, een voorbeeld te zijn? Ja, Dat is heel er veel, erg mooi. Vallen er veel mensen af? Ja, want je moet uiteindelijk uh, keuzes maken. Want dan gaat het uiteindelijk om. En dat kennen jullie, denk ik, ook wel als redactie. Onderwerpen Absoluut. gaan door, gasten gaan niet door. En je zou heel graag willen dat het onderwerp doorgaat of die gast, maar dan gaat het dus en niet. En je, je hebt bijvoorbeeld eerst gekozen voor een vrouwenlijst. En toen opeens een vrouwen- en toch maar ook mannenlijst. Omdat we geen, Was dat vanwege uh, de kritiek? Nee, we wilden niet uitsluiten. We wilden echt die gelijkwaardigheid erin behouden. Uh, ja, maar je want, sluit wel mensen uit die niet een biculturele achtergrond hebben. Ja, oké, okay, maar in... zo kun je op elke mier wel <laughs> een, uh, een woordje gooien. Ja. Uh, om het netjes te houden. Uiteindelijk is het bedoeld als platform. En hebben wij gelukkig elk jaar weer ruimte om nieuwe namen te, uh, erin te zetten. Dus we sluiten in die zin, uh, proberen we niemand uit te sluiten. Maar we hebben voer voor de komende vijf jaar. En ik hoop dat het over vijf jaar niet eens meer nodig is. Okay. We dat... praten zo meteen met jou verder. Ja. Ja. Tim Roos, welkom. Middag is het. Hè? Ja, Goedemiddag. Zou jij op die lijst willen staan? Uh, nou, voor mij is eigenlijk maar één uh, lijst belangrijk. En dat uh, zijn de muzieklijsten. Hitlijsten. <laughs> <De> hit <laughs> hit heel goed, je bent zanger. Uh, 21 jaar, heel jong. Dus... En toch heb je gezegd dat je muzikaal gezien een laatbloeier bent. Ja, nou, nee. ik niet, maar de biografie. Oh ja, <laughs> wat een biografie is dat? Ik bedoel, je bent ja. hartstikke jong. Ja, nee, maar ja, goed, ik ben uh, eigenlijk pas nou, vanaf mijn zestiende echt uh, serieus ermee bezig gegaan. En meestal zie je toch dat mensen nou, ja, die uh, zich hierin willen profileren... dat die toch wel uh, vrij vroeg begonnen zijn met muziekles en dat soort dingen. Ja. Voor jou geen popstars, Voice of Holland of uh, Idols? Nee, liever niet, nee. Nee, maar niet? Als het zonne kan, dan denk ik dat, uh, ja. dat het mooi is. En uh, als je op eigen kracht bent, blijft het wat constant, denk ik. Nou, ik vind het knap, want het kan blijkbaar zonder. Je zit nu hier, Radio ja. 1. Maar je hebt radio 2 uh, veel bekendheid gekregen. Ja, klopt. Ja. Ja, radio 2 talent geworden de afgelopen maand. Dus uh, nee, het zijn allemaal hartstikke leuke dingen. Nou, je bent niet alleen gekomen, maar hebt twee vrienden, mannen meegenomen. Wie, wie zijn het? Op, uh, op de mandoline is dat Rutger Odding. En uh, naast mijn gitarist en uh, producer van al mijn nummers dat is Jef Jeff Oké, okay. nou uh, Tim Roos, we gaan uh, graag naar jullie luisteren. Wat is het nummer wat jullie gaan spelen? Dat is de single, Living My Life. Living My Life, Tim Roos. <laughs> Living My Life. Over een half uurtje, een klein half uurtje... horen we jullie graag nog een keer. Dank je wel. Bij ons aan tafel, Raja Velkata. Uh, zij stelt de kleurrijke lijst samen. Uh, Raja, vorig jaar, of tenminste uh, misschien begin dit jaar... in ieder geval de laatste keer dat iemand de kleurrijke prijs kreeg... de vrouw, dan was dat Monique Samuel. Klopt. Heb je haar de afgelopen weken een beetje gevolgd uh, op de televisie? Ja, zeker. Er was nogal een discussie ja. over haar, uh, of de bedreigementen... die aan haar werden gericht. Wat, wat vond je daarvan? Uh, pittig. Uh, ik vind dat wat zij doet heel moedig uh, is zij is uh, En daarvoor heeft ze ook de kleurrijke prijs gekregen. De, de, de personificatie ook van, uh, van kracht en verbinding vooral. Uh, ik vind het heftig. En uh, ik vind het ook heel mooi wat ze heeft gedaan. Haar gebaar. Maar um, ja, ja. welk gebaar bedo want bedoel je? Zij probeert dan de verbinding te leggen. Maar ja. in dit geval met de mensen die haar bedreigden. Hè, door een excuus aan te bieden. Nou, ik weet niet of het een excuus was. Volgens mij was het geen excuus. Ik zag het als een, een hele mooie handuitreiking. En naar de verbindingen. In plaats van heel zuur af te geven op uh, gemeenschap. en een hele gemeenschap weer verantwoordelijk houden. voor de daad van een paar van die yogis. heeft zij het heel mooi opgelost. En uh, heeft zij het ook begrepen. En uh, ik vind het heel erg uh, dat zij. Want, hè, uh, ze woont ook in een, in een wijk in Amsterdam waar zij dus blijkbaar last heeft van dit soort types. Uh, maar wat zij doet is, zij probeert juist de verbinding te leggen tussen haar verschillende werelden. Is daar een verbinding te leggen? Want dat was de kritiek uh, ja. die, die ze maar kwam uh, op het feit, uh, op, op haar manier van aanpak. Zo van nou, als mensen jou met de dood bedreigen, dan, dan moet je geen brug meer zoeken. Dat, dat is alleen maar een soort... Ja, bijna uh, complimenten geeft waar iemand jou uh, met de dood bedreigt. Zo van, nou, ik prijs jullie profeet en ja. ik wil graag een gesprek. Dat enige wat zij zeggen is, nou ja, allerlei lelijke woorden... maar het komt een beetje neer op op. dood. Ja, maar ik heb niet het idee dat zij de verbinding wilde leggen... met degene die haar uh, aan het, uh, die hebben bedreigd... Uh, zij probeert uh, aan te geven dat ze solidair is... en dat, dat uh, mensen de verbinding met elkaar moeten blijven zoeken... in plaats van het moment aangrijpen om weer verdeeldheid uh, te creëren. Uh, want dat was het moment er natuurlijk wel naar... dat iedereen weer zou uh, vervallen in het hokjesdenken... en wij worden bedreigd door moslims... en het is de islam die het heeft gedaan. Ik denk dat zij het op die manier heel goed heeft uh, opgelost. Maar goed, dan spreek ik voor haar en dat wil ik dus eigenlijk niet. Mm -hmm. uh, zij heeft de kleurrijke prijs gekregen... omdat zij met haar werk en haar analyses... Over Egypte en het Midden-Oosten en de positie van de vrouw uh, heel goed werk heeft gedaan. En ze, is, ze is jong en dat, uh, dat is uh, zeker benoemenswaardig. Uh, is het als zo? Je, als is je zo met island? iemand in gesprek gaat, betekent het helemaal niet dat je accepteert wat hij doet, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het, het feit als zij uh, met, een, met een gesprek reageert op een doodsbedreiging, wil dat helemaal niet zeggen dat zij accepteert wat die mensen gedaan hebben. Dus hè, je kunt natuurlijk je terugtrekken en zeggen van nou, dan ga ik bij wijze van spreken terugdreigen met de dood of met straf of met sancties. Maar de vraag is of dat de meest effectieve oplossing mm. is. Van... Nou volgens mij was het fijn. Zij, zij had eerst ferme kritiek op, op de groep. En, ja. en uh, toen zij haar ging bedreigen, toen kwam zij uh, met, met eigenlijk een lofpraatje. En dat was uh, maar die, die. Maar een lofpraatje naar wie? Naar, naar die groep? Naar, naar de profeten? Nou, nou ja, ik, ik stond ik, niet volgens helemaal, mij was het Aradisch. gewoon naar de gemeenschap. Naar de moslims die tijdens het vaste verbroedering en verbinding zoeken. En zij heeft juist het moment aangegrepen... om niet te vervallen in uh, wij en jullie en uh, de vingerwijzen, et cetera. Ze heeft het benoemd. Ik ben bedreigd. Het is uh, KUT, maar we gaan wel gewoon door... En ik rijk mijn hand uit, want ik wil in gesprek met de gemeenschap blijven. En de gemeenschap, dat zijn de moslims... en dat zijn de mensen die hun religie beleiden... gewoon op een hele positieve, verbindende manier. Ik vind daar helemaal niks mis mee. Ja, bij de handreiking hoorde ook dat zij zei... ik ga even meedoen aan de Ramadan. Mm -hmm. uh, jij bent zelf actief moslima. Ja. Uh, kunnen we jou ook een keer verwachten bij het kerstfeest in de kerk? Nou ja, ik ben uh, volgens mij vaak genoeg in de kerk te vinden. Uh, ja, maar is, is dat zeg maar, is dat is ook jouw manier om, om culturen te overbruggen? Ja, oh, ook te participeren in andere dingen. Ja, ik ben in en... gesprek met uh, de Joodse gemeenschap, christelijke gemeenschap. Uh, ik ben in verbinding met, uh, ik ben geen moskeeganger in die zin dat je mij elke vrijdag in de moskee ziet. Ik heb daar gewoon uh, mijn uh, persoonlijke interpretatie van. Uh, dat hoeft voor mij niet persoonlijk. Maar ik ben wel moslim en ik ben daar trots op. En kijk, we hebben te maken met verschillende werelden waar we in leven. Namelijk de Nederlandse samenleving, je, je uh, normen en waarden vanuit uh, je Marokkaanse islamitische tradities... de samenleving die allerlei stempels op je voorhoofd drukt... van wat jij eigenlijk zou moeten zijn in hun optiek. Probeer daarin maar te laveren. Je bent moslim, je bent gevaarlijk, je bent een Marokkaan... je bent uh, een hangjongere, je bent onderdrukt... je hebt geen hoofddoek, je hebt wel een hoofddoek. Dat zijn allemaal typeringen, dat is best wel heftig. Dus... Uh, maar is het daarom je, logisch dat zij best. zo in de verdediging schieten? Nou, we schieten in de verdediging als je aangevallen wordt. En als je kijkt, of je aangevallen voelt, want dat is vaak een punt, Dat toch? is een andere discussie, maar het is een interessante discussie... waar we ook helemaal niet voor weglopen. We steken, denk ik, als gemeenschap, verschillende gemeenschappen... ook hand in eigen boezem. Maar in plaats van dat wij blijven verzuren en we, en we zeggen... ja, maar jullie en wij... Ja, dan sla je gewoon die verbinding niet. En nou, uiteindelijk moeten we wel met elkaar samenleven. We wonen in één land, we zijn Nederlanders, we hebben verschillende geuren en kleuren. We zijn net zo Marokkaans als dat we Nederlands zijn. En daarin proberen we de balans te vinden. Het heeft allemaal geen zin om elkaar te verwijten: ja, maar jullie vinden dat ik uh, uh, me niet aanpas aan jullie regels. regels dus mogen jullie alles over mij roepen, wat er maar te roepen valt. Okay, Ik geloof dus, daar niet in. Dus jij geeft mensen de tip eigenlijk hetzelfde doen als Monique samen wel uh, Even gezegd, uh, ook, ook al krijg je vervelende dingen naar je hoofd... ook al schiet een, een moslim uit zijn slof om hem er even vriendelijk te typeren... zoek de verbinding en, en ga gewoon eens ja, langs. Ja, maar andersom ook. Ik bedoel, er zijn er zijn. je zegt het nu gesageerd, maar er zijn ook, als je het omkeert, ook andere gevallen... waarbij uh, een heleboel andere groepen... Al alsmaar moeten incasseren over hun religie... en over hun uh, emancipatieproces... en over hun persoonlijkheid en over hun ontwikkeling. Dat moeten wij tussen aanhalingstekens allemaal maar incasseren... en zeggen, ja, maar weet je, dat, is, uh, dat mogen jullie zeggen. Okay. Dus het mes snijdt in die zin wel aan twee kanten. En ik vind dat we daaruit vanuit verschillende gemeenschappen... allemaal onze verantwoordelijkheid in moeten nemen. Nou, ik ben super nieuwsgierig uh, wie dit jaar dan uh, toch al in, die, in die top 10 uh, terechtkomen. Misschien wel op de eerste plaats. Kan, mm -hmm. je, kan je een tipje van de sluier oplichten? Nee, ik vind dat jullie eigenlijk allemaal naar, uh, naar de lancering moeten komen... op 28 <laughs> oktober in Amsterdam. D dat duurt nog even. Maar ieder jaar nieuwe namen? Ieder jaar dat jaar dat nieuwe is naam. jullie. Noem er eens een paar. Oh, jeetje. Uh, we hebben dit jaar eigenlijk nog meer gekozen... en uh, gezocht naar mensen zeg maar, die uh, onder de radar werken... en hun dingen doen. Uh, dus dat zijn uh, mensen die we misschien niet zo, niet goed, zo kennen. goed kennen? Niet zo goed kennen. En uh, ik, wil, ik wil het eigenlijk voor nu zo houden... omdat het, de lancering is echt een lancering... en daarvan zie je meteen... De cover, wat heel erg belangrijk is in tijdschriftland geldt dat. Hè, de cover hou je tot aan het eind. Maar ook de inhoud in dit geval. En Heb je nog een Twitter-account of zo, om mensen het kunnen volgen? Ja, ja, kleurrijke lijst. Kleurrijke en lijst. En kleurrijke lijst.nl, daar kun je alles zien. Uh, daar kun je aanmelden, je kunt je kaartjes kopen. Daar gaat een opbrengst gaat naar het goede doel. Uh, en ja, vorig jaar was het al een feest. Uh, we hebben, onze ambassadrice is trouwens Ans Marcus. Mm -hmm. Ans Marcus is uh, een ambassadrice van de kleurrijke lijst, omdat zij ook met haar schilderijen voor verbinding staat. Ze heeft letterlijk schilderijen van zes meter... waarin vrouwen elkaar vasthouden. Dat is de ketting van verdraagzaamheid. Dat zijn mensen die het snappen. Okay. Die zich niet afvragen van... ja, maar wat betekent kleur nou eigenlijk? Nee, het is een vanzelfsprekendheid. Dat is de bril waar je naar kijkt. Dat is de bril naar de samenleving. En die is optimistisch en, en vooral positief. Helemaal duidelijk. Verdraagzaamheid is het doel. Dankjewel, je wel, Raja. Na het nieuws, straks uh, onze zomergast, AZ-trainer Gert-Jan Verbeek... en uh, Guilaine van Tiel, we hoorden daar al onze medisch ethicus. Het is uh, nou, bijna half drie het tijd voor het nos journaal met Mark Visser. De brandweer gaat proberen om de lekkende nafta-leiding in Borren uit te graven. Zo op de brandweer het gat in de leiding te kunnen dichten. leiding werd gisteren geraakt bij grondboringen... en sindsdien ligt er een schuimdeken over de vrijgekomen nafta... wat moet voorkomen dat er brand ontstaat.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 Goed nieuws over de N62, daar is alles weer vrijgegeven. Slecht nieuws voor de A15 Gorkum richting Rotterdam. Die is nu dicht bij Knopend Gorkum. Daar is een aanrijding geweest waarbij ook een motorrijder is betrokken. Bij Knopend Gorkum naast staat nu zo'n 2 kilometer file. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden bij Knopend Gorkum... door de boorden Breda-Roosendaal Roosendaal te volgen. Dat is de route over de A27, A59 en de A16. Verder vielen ze op de A2 Luik richting Maastricht, voor Maastricht 2 kilometer. Op de A27 van Breda naar Utrecht bij Werkendam 2 kilometer. De andere kant op voor de brug bij Gorkum 2 kilometer. Door werkzaamheden op de N280 Baaksem richting Roermond. Tussen Hoorn en Roermond 3 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag en mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Raja Vulgata, die ook dit jaar weer druk bezig is met het samenstellen van de kleurrijke lijst. Ethicus Guilene van Thiel en AZ-trainer Gertjan Verbeek. U kunt uh, reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DIDD, of geef even onze website Dit is de Nu.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 Roelie werd tegen de regels in geïsoleerd door vier medewerkers overmeesterd... en stierf eenzaam in een kamer. Ik vind dit ook echt absurd om te zien. Want ik bedoel, zelfs een kind van een lagere school weet... dat je niemand zo kunt bedrukken of zoveel grafgeweld op iemands lichaam uitoefenen. Want die stikt. Ja, wie ze schuldig aan de dood van Roelie, de 44-jarige verstandelijke vrouw? die vorig jaar de dood vond in een isoleercel... van de Novo-zorginstelling in Onne, in Groningen. Dat kwam deze week in het nieuws door een reportage van Nieuwsuur. Er is van alles misgegaan, maar volgens medisch-ethicus Guilenne van Tiel... gaan we wel heel snel voorbij aan de persoonlijke verantwoordelijkheid... van de vier verzorgenden die haar onbedoeld hebben doodgedrukt. Guilenne, welkom. Ja, Kan je nog even voor de mensen die dit toch niet hebben meegekregen... samenvatten wat nu... Ja, precies het verhaal is wat Nieuwsuur ook van de week naar buiten bracht. Ja, um, het gaat om een vrouw die Roelie wordt genoemd... en uh, die um, in een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap... en gedragsproblemen uh, woonde. Zij was daar vrijwillig opgenomen. Het was ook een open afdeling, dus niet een afdeling waarbinnen, hè, die door, als, als je een, een instel, als instelling dwang wil toepassen, dan moet je daar een speciale vergunning voor hebben van de minister. Dat was hier niet het geval. Het was een open instelling. Zij was daar opgenomen en uh, op een middag besloot zij om uh, te vertrekken. Nou, dat, de afspraak was dat zij dat mocht. Uh, ze heeft toen een taxi genomen, maar de taxichauffeur vond haar verward en die heeft haar bij de politie afgeleverd en vervolgens heeft de politie haar weer teruggebracht naar de instelling. Um, diezelfde avond uh, besloot zij weer dat ze de instelling wilde verlaten. En um, nou, ik neem aan dat, dat die zorgmedewerkers dat niet verantwoord vonden. En dat zij om die reden haar uh, wilden tegenhouden bij het verlaten van die instelling. Nou, op dat moment uh, ontstaat er, uh, begint zij te schoppen en zich te verzetten. Uh, en hebben die vier medewerkers haar uh, besloten om haar naar een time-out kamer te brengen. Dat is een lege ruimte waar uh, iemand kan afkoelen zogezegd. Um, nou, daar verzetten zij zich hevig tegen, en zo uh, in de reactie op dat verzet hebben die uh, medewerkers zoveel geweld gebruikt dat zij door dat geweld uh, uh, om het leven is gekomen. Ja. De beelden waren heftig, uh, voor de mensen die ons volgen via internet, laten een paar plaatjes zien, uh, maar me, met man en macht werd uh, Roelie tegen de grond gewerkt en, en daar gehouden. Ja. Uh, Schokkerende beelden, hè? Zeer schokkerend, ja. ja. ja. Jijzelf was ook behoorlijk uh, van de kook, om het zo maar te zeggen, na de uitzending. Ja. Waar, waar heb je je nou specifiek het meest over opgewonden? Um, nou, waar ik het meest over opgewonden heb... is het feit dat uh, er een escalatie optreedt in zo'n situatie... waarin je ziet dat de escalatie duidelijk door deze medewerkers veroorzaakt wordt. Hoe weet um, je dat zo zeker? Nou, omdat uh, uh, deze vrouw begint zich te verzetten tegen het handelen van deze medewerkers... en die deescaleren niet, maar die beginnen haar steeds meer vast te grijpen. Dat is trouwens ook wat de deskundigen hierover steeds geoordeeld hebben. Ik heb nog niemand horen zeggen dat dit een, een, goed, een juiste toepassing... Nee. van noodzakelijke dwang was. Er is hier uh, aan alle kanten uh, op verkeerde manier dwang toegepast. We, wij zien dus gewoon een iemand die, die vrij had moeten zijn... die overmeesterd wordt door instellingsmedewerkers... die schijnbaar achterloos nog op haar enkel gaan staan. Er zijn bepaalde details die mij specifiek nee. ook raakten... Um, waarvan ik denk, dit is een, een, een enorm grove inbreuk op fundamentele rechten van iemand... Toch nog uh, die, even, die, hè? Ja. ze veroorzaakte wel overlast die avond. Ook ja. naar de andere bewoners toe. Uh, dat zou kunnen, laat ja. dat ik Ja, dat je. Zou, uh, zou kunnen. Laten we daar maar van uitgaan. Ja, dus het gemak. men besluit, ja, ja. oké, okay, even time-out. Ja. Letterlijk naar de time-out kamer. Ja. Veel uh, spartelingen, tegenwerkingen. Ja. Uh, de, de, dus het is een logisch gevolg dat men natuurlijk ja, de orde probeert uh, te handhaven bij ja. deze persoon. En die persoon ja. Ja, rustig probeert te krijgen. Ja, dat, dat lijkt heel erg logisch. Uh, waren het niet dat uh, mensen die, uh, waarvoor da, daar niet, niet is afgesproken... dat je die helemaal niet zomaar vast mag grijpen. Als jij iets doet wat mij niet bevalt... Dat moet je wel kan doen ik jou niet geval. wegsleuren in zo'n situatie. Maar wel als jij misschien een gevaar bent voor andere mensen in deze ruimte. Als er inderdaad een duidelijk gevaar zou zijn... kijk, deze vrouw wilde de, ruimte, wilde de instelling verlaten. Hè? Dus het, uh, dan, dan zou er misschien een gevaar voor omstanders. Maar ik heb nergens gelezen dat zij van plan was om, nie, om niemand te gaan vermoorden. Ik heb ook niet gelezen dat ze van plan was om zichzelf bijvoorbeeld het leven te benemen. Maar wat, dus, wat hadden ze dan wel moeten doen, die vier jaar. Nou, vrouwen? zij hadden uh, moeten proberen om, om uh, de-escalerend op te treden door met haar te praten. Dat hebben ze waarschijnlijk ook wel geprobeerd. Maar, maar deze escalerend te in dit geval is, is zeggen van uh, Daar zijn verschillende technieken voor die goed opgeleide mensen ja. kennen. Maar nu zeg je het. Uh, drie van de vier uh, verplegers hadden niet de juiste opleiding. Ja. ja. Dus wisten eigenlijk niet hoe te handelen. Nee, ja. En daar wringt het wel natuurlijk. Nou, wij zeggen dan nu van... ja, ze waren niet bevoegd en niet bekwaam. En we gebruiken dat als een vergoeilijkend argument. Maar eigenlijk is het heel ernstig. Vergelijk het met een buschauffeur... die zonder rijbewijs in de bus gaat zitten. Als je niet bevoegd bent en niet bekwaam bent om risicovolle handelingen zoals dwangtoepassing uit te voeren... dan moet je dat niet doen. En ik snap wel dat soms mensen die, die daar niet in opgeleid zijn... dat zij dat niet weten. En dat is hen misschien niet helemaal aan te rekenen. Maar ik vind toch dat mensen zich dat moeten afvragen. Ja. Ondertussen en... heeft de werkgever eigenlijk de mensen... Uh, nou. Bedankt, ja, complimenteert met hun, hun professioneel gedrag. Ja. Hoe zie je dat dan? Ja, dat vind ik echt een hele slechte zaak. Want het ergste wat je kunt doen is mensen complimenteren met onbekwaam en onprofessioneel gedrag. En dat geeft alleen maar weer dat deze instellingsleiding zelf ook niet heeft nagedacht. Want je mag toch verwachten dat zij wel de regels en afspraken kennen. Maar en de, de juiste mensen op de juiste plaats inzetten in hun organisatie. Dat sowieso. Ja. Ze hebben kennelijk dat toch overgelaten... aan te weinig opgeleid personeel. Maar bovendien eh, erkennen zij hun eigen fout niet. En zeggen ze vrijwel meteen in reactie van... u heeft fantastisch professioneel gehandeld. Terwijl het gewoon een feit is... dat dit niet aan de professionele standaard van dwangtoepassing... Ja. Uh, Dit is uh, anderhalf jaar geleden allemaal gebeurd. Ja. Het uh, openbaar ministerie heeft uh, gekeken van nou zijn deze vier verplegers vervolgbaar. Maar die hebben onder meer op basis van de brief van die instellingsleiding besloten dat ze die mensen niet zouden vervolgen. Ja. Want de OM heeft geredeneerd, voor zover ik dat begrepen heb, dat aangezien de instellingsleiding van mening was dat er professioneel was opgetreden, dat zij daarom... Geen reden zagen om verder onderzoek te doen. Maar als, als jij het zo zegt, dan klinkt het bijna onbegrijpelijk dat, dat dit, dit besluit is genomen om hen niet te volgen. En, en wat, wat, was dan, wat was dan de reden waarom, waarom de rechtbank daar toch toe heeft besloten? Ja, dat, ik vind dat toch. Dat ik, ik het, het niet alleen maar een brief volgen, was van die instelling. Nou, zij hebben gezegd: er, er is geen reden om aan te nemen dat het disproportioneel was. En er was sprake van noodweer ah. aan de zijde van de medewerkers van de. Instelling. Want behalve het OM heeft ook het gerechtshof uh, zo uh, uh, bepaald uh, ja, dat, dat hun eigenlijk niets te verwijten valt. N dat ze niet met opzet natuurlijk... Uh... Nou, er is, weet je, het lastige is dat doordat de, de zaak geseponeerd is, is, dat er dus niet een heel grondig onderzoek is geweest. Er is onderzoek geweest van de inspectie. De inspectie heeft besloten dat dit aan het... OM moest worden voorgelegd. Dus het onderzoek van de inspectie... gaf wel aanleiding, of althans vermoeden van strafbare feiten... waardoor het uh, aan het OM is voorgelegd. Zij hebben besloten om niet te vervolgen. Um, nou, ik, ik ben geen jurist, dus ik kan daar niet helemaal over oordelen. Maar ik vind wel dat uh, de reactie op deze dood van deze vrouw... Um, die in principe een, een vrije burger is in onze samenleving... en die door zorgmedewerkers overmeesterd is... op een manier waarop de, waarna de dood uh, erop gevolgd is... dat vind ik een dermate ernstige kwestie... dat wij niet kunnen zeggen... ja, maar ze was lastig en ze wisten allemaal niet. Ik bedoel, jij sprak net over de verharding van de samenleving. Ik vind dit ook een vorm van verharding. Maar is de, de hamvraag dan uh, namelijk als volgt... vind je dat ze dan inderdaad gestraft zouden moeten worden... deze vier vrouwen? Ik, ik weet niet of ze gestraft zouden moeten worden. Maar ik vind wel dat er een, een onderzoek moet worden gedaan naar hun verantwoordelijkheid. Ik vind ook dat zij aangesproken... Meer er, dan de inspectie heeft gedaan? Uh, nou, de inspectie die heeft onderzoek gedaan. Maar er is geen... Kijk, het een bijkomend probleem is dat deze mensen niet door de tuchtrechter... Althans, die mensen die geen big registratie hebben, die kunnen niet voor de tuchtrechter komen... Maar en kennelijk hadden de in ieder geval drie van deze mensen dat niet. Maar um, het is in ieder geval zo dat er wel een manier van verantwoording afleggen nodig is, wat mij betreft. Ja, en. Hoe nu verder? Want het is inderdaad een oude zaak. De familie, de nabestaanden van deze roelie... Ja, die willen wel hè, dat er nog vervolging komt, maar het ziet er niet naar uit. Nou ja, het is in die zin een oude zaak dat dit een jaar geleden is. Vind ik dat trouwens helemaal niet echt een oude zaak. Maar bovendien um, is het waarschijnlijk een symptoom van een wijdverspreid probleem... Um, waar wij dus niet overheen moeten stappen... maar waar we met alle kracht tegenop moeten treden. En al dit soort reacties helpen daar niet Want bij. Want deze uh, mensen zijn nog steeds in functie. Ja, maar ik denk dat zij niet, niet zozeer, ik denk niet dat deze mensen dat nog een keer zullen doen. Ik nee. bedoel, die, die, zij zijn niet het gevaar, zij zijn individuen die in een systeem zitten waarin dit, uh, er een hoog risico is dat dit nog een dus keer gebeurt. Is het dan de manager, uh, de, de directeur van de zorginstelling die verantwoordelijk is? En ja, maar ook de mensen de zelf moeten, moeten denk ik, uh, uh, veel meer zich bewust zijn en zich afvragen: mag ik dit doen met iemand anders? Mag ik iemand anders dwingen? Mag ik iemand anders vastpakken? En zelf ook eerder aan de bel trekken als zij in een situatie terechtkomen waarin er een hoog risico is dat ze die grenzen overschrijden. We gaan weer naar Tim Roos. We krijgen weer live muziek namelijk. Tim, wat is het tweede nummertje voor ons gaat spelen? Runaway. Runaway, gaat het nog over iets specifieks? Ik bedoel, wegrennen, dat, dat snap ik. Maar waarvan? <laughs> uh, nou, een beetje van problemen eigenlijk. Uh, die ik, uh, het is een beetje autobiografisch, maar eerder. Uh, Makkelijk. Als, als jongere ben je wel uh, af en toe uh, nog wel eens even een beetje down of zo. Dus uh, eigenlijk dus een beetje vertolking daarvan. En dan een soort liefde die, uh, die altijd meer een wegrennetje was uh, van dat soort problemen. Ja. Oké, okay, interessant. Nou, ja. ga ik met dat oog ga ik naar luisteren. Runaway run van Tim Roos. Make a start, make a plan, make a wish, take a chance, make it out there I'm breathing in, breathing out, follow plans, follow shouts, sends me out there Been taking chances, crazy chances for some while now Soul searching for the sacred life within now Make a start, make a plan, make a wish, make it out there They went and tried to shape me, but I for myself, never they would accept me less. a while, still a smile, made it out, found my style, went on out there I'm beaten up, battered down, kicked around to the ground, came out stronger Can't take it anymore now has to go my way Someday I'll reach perfection, I will be run away, run away Runaway van Tim Roos. Tim, uh, kunnen we jou ook nog ergens zien de komende tijd? Treed je ergens op? Uh, morgen in Vlagwerden bij mij in de buurt. Uh, ben in, sorry? Uh, yeah. Vlachtwerden? Vlachtwerden. Vlachtwerden. Nee, het, het, het, het, het prachtige plaatsje. Ja, heel bekend ja, hoor. Ja, de ja, was altijd bij mijn geografie. Maar <s> ja, dat blijkt. Hé hey Tim, uh, je kunnen, we kunnen jou uh, nog niet zo vaak op tv zien... maar ik heb begrepen dat jij dat heel bewust doet. Ja, nou ja, goed. Net als uh, hij. net al zei, uh, liever niet die talentenshows... Dus als ik het op eigen kracht kan doen, uh, dan waarom niet? Niet, liever niet die talentenshows. En daarmee ga je van, van uh, Hollandse Cut Talent tot de beste singersongwijs, allemaal ja. even op één ja. kluitje. Nee, ik mag nu lekker zelf doen wat ik wil. Dus uh, dat is toch altijd beter. Liever langzaam bouwen en, ja, en niet een stempeltje wel, ja. opgedrukt. Constant te blijven. En uh, nou ja, ik denk als je met zo'n uh, talentenshow bezig bent, dan uh, is twee, drie maanden is het hartstikke leuk en uh, ben je, ga je sky high uh, qua aandacht. Maar daarna uh, uh, ja, ben je heb je toch een beetje weg, denk ik. Maar wat doe je nu een opleiding? Studeren? Uh... Nee, ik ben nu fulltime hiermee bezig. Maar okay. uh, ja, mocht dit nou uh, niet lukken, zeg maar... dat ik uh, echt uh, mijn geld erbij kan verdienen... Uh. dan uh, pak ik de universiteit op. Oh, ja. Maar als je dan je geld wil verdienen... dan zou je toch iets ja, meer in de picture misschien moeten komen... zoals toch televisieoptredens. Wat ja. loop je daar dan niet voor weg? Nee, daar loopt ik zeker voor weg. Ik, nee, okay. ik tv-aandacht, dat zou hartstikke nu zijn. Aan, natuurlijk ook heel erg, maar, hoor. Ja, maar niet, niet, niet uh, bekende shows uh, op RTL Nou ja, FB's. zeg maar niet uh, zo'n talentenshow nee. waar je zelf weer je, je vast zit Je had wel aan heel contract. goed aan de beste singer-songwriter van Nederland natuurlijk. Ja, nou, ik vind dat nou nog wel weer net wat anders, omdat je daar wel je vrijheid hebt en niet ja. vast zit aan, uh, aan werkcontracten waar je wel eens doen verhalen over. Nou, wie weet voor volgend jaar? Ja, nou ja, misschien wel, ja. Oké, okay, nou Tim Roos en uh, de mannen die erbij waren, het gaat jullie goed. Zeer ja, bedankt. Goed. Vorig seizoen won gert Verbeek met AZ De beker, Maar dit seizoen lijkt de motor van de Alkmaarders nog niet helemaal op gang gekomen. AZ verloor de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal van Ajax. En Herenveen won de eerste competitiewedstrijd tegen de Alkmaarders. Gertjan, welkom. Dank je wel. komt net de studio binnenlopen. Uh, voordat we het over AZ gaan hebben, even de actualiteit. Uh, heb jij de afgelopen dagen nog een beetje tv gekeken? Uh, nou, niet zo heel veel, maar ik heb wel wat meegekregen. Wat meegekregen van de discussie rondom uh, homo-acceptatie binnen het voetbal. Allemaal <laughs> ja. af. Naar aanleiding van de kvb boot op de, de, Kennel, uh, de Kennel Pride afgelopen zaterdag. Ja. Mike van Praag zat hier afgelopen maandag om het KVB standpunt uit te leggen. Ja. Na de uh, René van der Gijp op tv allerlei merkwaardige uitspraken. Wat vind jij van de discussie? Nou, ik vind dat sommige partijen zijn wat hypocriet gedragen. Waaronder ook de KNVB. Ik hoe hoe het, uh, gedragen? Hypocriet. Hypocriet? Ja. Want? Nou, uh, ze komen dan op voor de belangen uh, van, uh, van de homo en de beweging. En er is helemaal niks mis mee. Dat, dat, dat, dat, dat is uh, oké. Okay. Uh, maar als je kijkt uh, hoe vaak ik onderwerp van, uh, van sport ben in, uh, in, uh, in Johan Derksen en Van der Grijp. en dan komen ze niet voor mijn belangen op. Dat zouden uh, dan nou, hoor je ze zouden eigenlijk een campagne moeten starten voor. Nou, dat weet ik niet. Maar maar kijk, het, van dit, van het, het, het is het programma. Het is het programma. Maar goed, en, uh, het is en van der Grijp heeft gewoon een aantal feiten opgenoemd. Hè, want het, ik zit ook meer dan 30 jaar in het. Uh, in het voetbalvak en in het betaalde voetbal zijn gewoon weinig homo's. Dat is gewoon, dat maar is gewoon, zijn, zijn ze er weinig of zijn ze? Want dat ze weinig zijn, dat snap ik. Dat bepaalde uh, beroepen of ja, zo minder uh, homo's aantrekken, Kom ik net, op kast. Uh, net als bij musicals dat er meer zijn. Maar ze, ze zijn er toch wel dat, dat, ik heb het dan in die 30 jaar dat ik nu huh. te, uh, voetbaltrainer ben en voetballer ben, heb ik het nooit meegemaakt. Nooit, ja, je je misschien je nooit dus een homo omdat de homo's zich niet vrij voelen om zich daarover uit te laten. Ja, maar dan kunnen wij er niks aan doen? Nou, ja, jawel, je kan een sfeer creëren dat ze de vrijheid hebben om het te zeggen. Nou, net wat Van der grijp zegt, uh, ik zit 30 jaar al in die kleedkamers... en het is totaal geen issue bij ons. En als iemand uit de kast komt, dan komt hij uit de kast. Hij, hij zal het daardoor niet makkelijk krijgen, maar niet in de groep... als hij zich daar op een, op een, op een goede manier manifesteert. Ja, en uh, dan, dan is dat volgens mij geen enkel probleem. Je bent Want, het uh, eens met René uh, dus, van der de is juist heel veel tolerantie in een kleedkamer nou, van maar... iedereen... He, van kleur, ras of, of, of wat dan ook. Iedereen wordt geaccepteerd. Hè. Tegenwoordig is dat natuurlijk een helftal alleen maar met Nederlanders. Dus dat de KNVB die, die, die, die zeurt en u zegt, zoals u net zei, die, die is een beetje hypocriet. Nee, niet, ik zeg niet dat de KNVB zeurt. Hè. Het is goed dat, dat zij daar hè, voor, voor die belangen opkomen. En nou ja, dat ja, de ze de daar belang... aan gaan zeg, schenken. Prioriteit maar... nummer één, zei Michael van Praag hier maandag. Ja. De ja. Homo acceptatie. Ja. Nou, maar als hij dat zegt, dan zal dat zo zijn. Ik merk ik er in ieder geval niks van. Uh, nu in één keer dat dus ze op zijn boot zitten. Uh, als ik Bonske was, dan haak ik absoluut niet op die boot gaan zitten. Nee? Maar het was zelden geweest als er uh, een feest van hetero's was geweest. Hij had ik toch ook niet op die boot gaan zitten. Dus u heeft de spelers van aanzet ook niet aangemoedigd van... nou, gaan ze naar Amsterdam komende zaterdag. Uh, nou, we hebben getraind zaterdag. Ja, ja, maar als het had gekund. Ja, dan is iedereen vrij om te doen en laden wat hij wil in zijn eigen tijd. En als iemand dat prettig vindt om daarheen te gaan... en ze daartoe voelt aangetrokken, moet je dat vooral doen. Kielenne ja. van Til, hoe luister jij hiernaar? Ja, ik, kijk, het, het ligt natuurlijk wel een beetje in een grijs gebied, denk ik. Van de ene kant is het volgens mij heel goed... dat de KNVB gewoon aan alle kanten probeert om de deuren open te zetten... Uh, om homoacceptatie te bevorderen. Uh, en ik kan me ook wel voorstellen dat zij aanwijzing hebben dat dat nodig is. Want anders dan vind ik het een beetje raar om daar een topprioriteit van te maken. Van de andere kant, ik heb die quote van, van Van der Gijp ook gezien... en dat vond ik nou ook weer niet een grove belediging aan de kant van homo's. Ik bedoel, het kwam mij een beetje meer, zoals Rensen zegt... Uh, bij musicals zie je er veel en in het voetbal zie je er weinig... wat ja, best dat wel eens waar. zou kunnen kloppen. Maar... maar er wordt ook gezegd eh, door mensen als Johan Derks en even van der Rijp... als je als homo uit de kast komt, eh, terwijl je nog een actieve eh, carrière hebt als voetballer... is dat eigenlijk zelfmoord als het gaat om je carrière. Ja, kijk, dat is dus een signaal dat er wel degelijk iets aan de hand is. Precies, maar en... erken jij dat ook, Gert-Jan B? Kijk, euh, als je kijkt hoe groot de mentale druk en uh, de mentale weer, weerbaarheid moet zijn... Uh, om, om totspotten te wezen, en dan maak je het jezelf niet makkelijk. Dat heb ik ook aangegeven. Dus daar is ook wel een reden waarom misschien een, een enkeling niet uit de kast deelt te komen... tijdens zijn carrière. In, in Engeland heb je een uh, voetballer bij Wimbledon gehad. Maar welke tegenkrachten komen er dan op gang? Als iemand, uh, wat, wat gebeurt er dan op zo'n moment waardoor iemand het niet makkelijk krijgt? Nou, de, met, met name de, de media gevoeligheid die er bovenop springt. Ik denk van zijn eigen ploegenoten nog het minst. Maar meer uh, de, de supporters van uits, bij uitspelende clubs. Uh, dus het is de discriminatie in de samenleving... of in de supportersclubs die, die dan waar, wat, wat een risico zou zijn? In ieder geval, ja, dat, dat, dat is het, uh, het risico voor de speler... dat hij daar niet tegen bestand is. Dus ik weet nog wel dat ooit een voetballer van, van AZ Kees Kist... Uh, vermeend uh, uh, zijn sportzak in de brand zou hebben gestoken. Ja, die werd de wedstrijden daarna mee geconfronteerd door het publiek. En waarbij we een schijf nog een keer in bescherming. Maar Hees, dan, is het niet dan, over... de voetbalwereld, dan is het ja. dus nee. niet de voetbalwereld die er niet klaar voor is, maar de mensen eromheen. Dus, ja, maar dan is het ja, nou wel kijkt. de KVB die daar leidend in kan zijn uh -huh. om dingen te veranderen. Maar er was vanmorgen een heel goed betoog van een juffrouw die het had over, over uh, geloofsovertuiging, mensen uit de eo wereld ja, die dat dus uh, uh, uh, verketteren en, en, en, en het eigenlijk ontkennen en zeggen dat het een ziekte is. Nou. Dat is in de al lang niet meer het geval. Ja. En wij, wij, wij weten gewoon dat er homo's zijn. Alleen in de voetballerij weinig. Maar stel nou dat er, dat er vanmiddag komt iemand uit jouw selectie komt naar je toe en zegt... Jan, luister, ik, heb, ik loop echt al jaren mee maar omdat nu ze speelt. Ik ben homo en ik, ik, ik twijfel om uit de kast te komen. Wat raad jij mij aan als trainer van AZ? Om er niet al te veel rugbereid aan te geven. Dat hij gewoon Om het stil te houden. Nou, niet. Nou, als hij daar vooruit wil komen, moet hij er vooruit komen. Maar, ja, maar ik zal hem ja, wel wijzen op het feit dat hij wel moet verwachten... dat er een, een, een, kleine, een kleine windhoos uh, over hem heen zal dalen. En, want je kijkt nu al wat, wat, wat het, uh, wat het op, oproept uh, als iemand daar wat over zegt. Maar dan moet er toch wat veranderen, want die windhoos die is raar. In andere sectoren in Nederland halen mensen hun schouders op... en gaan over tot de orde van de dag. Maar in de voetballerij duidelijk nog niet. Nee, maar dat heeft veel meer te maken met het feit dat in, alle andere, in andere geledingen niet de voetbalwereld het niet geaccepteerd is en wordt. Ja, Heel dat vaak is, binnen het eigen gezin. Dat is te makkelijk om te zeggen dat is niet de voetbalwereld, want het is wel gelieerd aan er zijn, de stadions en, er en zijn de miljoen en de clubs, leden van de kampioenen. Binnen die miljoen leden zijn er een, een, een, een x aantal uh, uh, homos, lesbiennes, uh, duizenden. Die, uh, ja, dat zou best eens kunnen, ja. En die, die gewoon hun, uh, hun, uh, hun sport beoefenen. En dat prima kunnen doen, want daar is geen media... daar is bijna geen supporters van de uitspelende club... die daarvan weten. En die staan minder in de belangstelling. En die, be be be en die doen uit, uh, uit, uit liefhebberij de, uh, het voetbalspel. Maar in het betaalde voetbal ja, is dat niet zo. Maar het is ook maar een kleine groepering. We hebben geloof ik 450 of uh, hoger het 500 betaald voetballers in, uh, in Nederland. Nou, en daar zijn zal, Er dus niet waarschijnlijk, uh, Sorry? Dan zijn er waarschijnlijk 50 homoseksueel. Oh. Iets minder. Hoeveel procent ik is denk dat? 6 dat... procent. Zes procent. Ik, ik, ja, maar en ik denk dat het niet helemaal uh, juist is. Want ik denk dat je inderdaad, wat René aangeeft, al voor de tijd bent afgevallen. omdat je tegen die mentale druk niet bestand bent. en dus uh, recreatief gaat voetballen. of inderdaad wat anders gaat doen. Zie je het als iets wat met de tijd kan veranderen? Michael van Praag, uh, KVB-voorzitter, zei bijvoorbeeld. Ik zou eigenlijk willen dat over vier jaar iedereen er gewoon vooruit zou moeten kunnen komen. zonder dat het een probleem is. Zie je dat gebeuren? Maar dat heeft dat niet te maken met alleen de voetballerij. Het zou in de hele maatschappij moeten zo zijn dat iedereen er uit moet durven te komen. Okay. Ja, maar zo zijn er een heleboel voor, voorbeelden van van groepen of bewegingen uh, en stromingen in de samenleving... die niet uit de kast kunnen komen, helemaal 100%. Omdat de context het he niet helemaal accepteert, of de samenleving. Ja. Zo zijn er een, een hele Nee, maar het is dan... toch wel ernstig als Dillenne? we moeten zeggen... Uh, homo's in de voetbalwereld, die, die, die worden afgemaakt... door de supporters van, van de tegenpartijen, misschien wel van hun eigen club... als ze voor een seksuele geaardheid uitkomen. Ik bedoel, dat staat gelijk aan, ja. aan die oerwoudgeleide En kan je zeggen dat het niet wel verwoordelijk Ten, ten delen. Want je kunt het niet volledig uitbannen. En daarna moet ik ook weer naar de KVB wijzen. En wij hebben dat ook weer meegemaakt verleden jaar met Joost Jalte door geluid. En als je nou ziet hoe de KVB optreedt. En dan bij de ene club, Den Bosch wel. En, en drie dagen later ja. bij Feyenoord niet, want er zitten ja. 45.000 mensen. Ja, en die pak je niet zo makkelijk aan. We gaan het nou, even dat vind over, ik dus um... hypocriet. We gaan het even over, over jouw club hebben. AZ en dan even gewoon voetbaltechnisch. Het seizoen is net begonnen, maar niet zo heel positief. Eerst de, de nederlaag hè, om de Johan Cruijffschaal, die eh, niet gewonnen werd. Waarbij op zich wel redelijk gespeeld werd. Maar toen ook de eerste competitie nederlaag tegen Heerenveen. Uh, niet echt een gedroom begin van een trainer. Nee, je wilt natuurlijk graag om de prijzen uh, spelen. En dat betekent dat je graag de Jonk al had willen, wi willen winnen. Uh, dat is het resultaat. Als je kijkt naar het presteren... dan, uh, dan vind ik dat we tegen Ajax nog wel een heel aardige prestatie hebben neergezet. Dat was veel minder in de, in de, in de seizoensopening tegen Herenveen, Want daar vind ik gewoon dat we slecht gepresteerd hebben. En dus ook niet gewonnen. Ja, hoe ah, is de, ja, dan de sfeer dan nu in de schat. groep? Ja, de sfeer wordt altijd inderdaad grotendeels bepaald... door het winnen of verliezen van een wedstrijd. Hè. Dus je begrijpt dat... Uh, de dag na de wedstrijd zeker, maar ook twee dagen daarna... als we ons wat meer verdiepen in de nederlaag en wat beelden laten zien... Ja, dat je daar niet altijd even vrolijk van wordt. En Het belangrijkste is dat je met elkaar analyseert, bekijkt... En, en een aantal conclusies trekt... en daarvan lering moet trekken voor de volgende wedstrijd. In hoeverre is het ook een beetje het, het lot van een, van een subtopperclub? Hè? Als uh, Alte door en Her zijn vertrokken... je blijft met ongeveer uh, ja, maar niet een al te groot deel van je over van vorig jaar... is dat ook een beetje het lot van AZ? Nou ja, kijk, wij, uh, wij hebben verleden jaar al een moeizaam seizoen doorgemaakt... doordat uh, wij uh, vanwege uh, het uh, DSB-eascheck uh, uh, behoorlijk wat hebben moeten inleveren... begroting hebben moeten terugschroeven en schulden hebben moeten afbetalen... waardoor je je beste spelers gaat verkopen. Nou, dat kan weinig terugvloeien uh, in, in, uh, in de kwaliteit van de selectie. En dat heeft eigenlijk tot en met het afgelopen seizoen geduurd. En, uh, en nu uh, zijn we zelfs zo ver dat we weer gezond zijn... door de verkoop van Jozi en, en Adam. Dat zijn wel je twee beste spelers. We hebben ja. daarentegen wel wat ons kunnen versterken... Maar de vraag is of we in totaliteit op, op vooruit zijn gegaan. Hè. Er zijn ook weer goede voetballers opgehaald. Maar jongens met potentie, jonge spelers. Van amper 20, 21, 22 jaar. En dat heeft even tijd nodig. En, uh, en bij, Heer, bij AZ heb je niet, die, die tijd uh, gekregen. En maar op een gegeven moment wil je ook graag naar de, sp naar de sponsoren en de supporters toe. Weer een, een, een seizoen hebben waarin je mee, uh, meedraait op de bovenste ja, ja? ja, Ik heb een vraag. Nou, ik heb een ja, vrouw kort, die een voetbalvraag zo... heeft. Even heel snel voordat het afgelopen is. Snel, ja. Ik ben getrouwd met een Alkmaarder. En ik moest van hem de vraag stellen aan u... Er loopt genoeg Marokkaanse en Turks talent rond in Alkma, wanneer we een, uh, iemand uit die groep in de eerste divisie kunnen verwachten voor AZ. Nou, we hebben natuurlijk met Adam een Marokkaanse jongen gehad... die op een gegeven moment al een buur heeft gemaakt en in hun elftal... die uh, speelt voor, uh, voor AZ. Je mag, je mag de vraag zo even verder beantwoorden... want als er één ding vaststaat op Radio 1, dan is het wel de stiptheid van het nieuws. Dus daar gaan we eventjes naartoe. Maar zometeen praten we met Gert-Jan nog verder over allerlei onderwerpen. Komt jouw vraag ook nog wel even aan bod. Tot zometeen naar het nieuws. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Europees voetbal op radio 1. Vanavond om half negen in de Champions League. Zult u waardig PSV. maar de linkerkant mee? Zult u waardig kapt en schiet en schiet hem al in de doel. Hij schiet hem erin, zeg. De Champions League vanavond in langste lijn om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.